7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Principeakkoord over woningmarkt. Obama trekt helft Amerikaanse militairen Afghanistan terug... en ook burgers welkom bij inhuldiging van koning Willem-Alexander. <tot> Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP... hebben een principeakkoord bereikt over een hervorming van de woningmarkt. Met een akkoord heeft het kabinet nu een meerderheid in de Eerste Kamer. De fracties van de verschillende partijen moeten vandaag nog instemmen... en als dat gebeurt worden details bekendgemaakt. Naar verluid wordt de maximale huurverhoging verlaagd van 9 naar 6,5 procent. De woningcorporaties hoeven daardoor ook minder af te dragen aan de staat. En verder hoeven huizenkopers maar de helft van hun hypotheek verplicht af te lossen, zodat het voor starters makkelijker wordt om een huis te kopen. Wel wordt de hypotheekrenteaftrek dan geleidelijk minder. Het btw-tarief voor onderhoud en verbouwingen wordt verlaagd van 21 naar 6 procent. President Obama heeft in zijn jaarlijkse State of the Union gezegd dat er over een jaar 34.000 Amerikaanse militairen minder in Afghanistan zullen zijn. Dat is een halvering van de Amerikaanse aanwezigheid in het land. Eind 2014 zal de hele missie zijn beëindigd. Onze oorlog in Afghanistan is dan voorbij, zei Obama. In zijn toespraak noemde Obama de kernproef die Noord-Korea gisteren hield een provocatie die het land alleen maar verder in een isolement zal brengen. En verder ging de State of the Union vooral over de Amerikaanse economie... en Obama's voorstellen om die te stimuleren. Hij riep de republikeinen op samen te werken... om keiharde automatische bezuinigingen te voorkomen. Hij vroeg het congres ook in te stemmen met strengere regels... voor wapenbezit in de VS. Dat verdienen de nabestaanden van de schoolkinderen in Newtown, zei Obama. Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... zullen zeker 500 burgers aanwezig zijn. Dat zei voorzitter De Graaf van de Eerste Kamer op Radio 1 in met het morgen. De Graaf is verantwoordelijk voor het uitnodigingsbeleid. Het is volgens hem de bedoeling dat er een doorsnede van de Nederlandse bevolking aanwezig is. Elke provincie zal een aantal mensen selecteren. Net zoals er voor Prinsjesdag mensen worden uitgenodigd... die betekenisvol zijn, bijvoorbeeld als vrijwilliger. In de nieuwe kerk legt koning Willem-Alexander de eet af ten overstaan van de Staten-Generaal. Werkgevers in de bouw zetten hun personeel steeds meer onder druk, zegt vakbond FNV Bouw. Bouwvakkers, werkwerkers, stucadoors, meubelmakers, parketleggers en schilders worden steeds vaker gevraagd om salaris, vakantiedagen en toeslagen in te leveren in verband met de crisis. FNV Bouw opent een meldpunt voor naleving van de bouw-CAO. Volgens de bond dreigen werkgevers met ontslag... als het personeel niet akkoord gaat... met verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Bij Hilversum zijn er problemen op het spoor. Door een sein- en overwegstoring rijden er geen treinen... tussen Hilversum en Weesp. En daardoor is er geen doorgaand treinverkeer mogelijk... tussen Amersfoort en Amsterdam. Problemen zullen nog enkele uren duren. De NS verwacht dat pas om half elf de storing verholpen zal zijn. De politie van Californië spreekt tegen dat het lichaam van de voortvluchtige oud-agent Christopher Dorner is gevonden. Diverse Amerikaanse nieuwszenders hadden gemeld dat er in een uitgebrande berghut een lichaam was gevonden dat waarschijnlijk van Dorner was. Maar volgens de politie klopt dat bericht niet. De politie maakt al dagen jacht op de agent die al drie mensen doodschoot. Bij de omsingeling van de berghut vielen opnieuw een dode en een gewonde. In de Nepalese hoofdstad Kathmandu heeft een Tibetaanse man zichzelf in brand gestoken. Hij is in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Waarschijnlijk wilde de Tibetaan, net als veel voorgangers, hiermee protesteren tegen de Chinese overheersing in Tibet. Duizenden Tibetanen leven in ballingschap in Nepal. Sinds 2009 hebben bijna 100 Tibetaanen in het buitenland zichzelf in brand gestoken om aandacht te vragen voor de positie van hun land. De Britse politie heeft invallen gedaan bij twee vleesbedrijven in Wales en het noorden van Engeland. Er wordt onderzocht of ze betrokken zijn bij het paardenvleesschandaal. Bij de bedrijven is vlees in beslag genomen en ook is de administratie meegenomen. Onlangs bleek dat in Groot-Brittannië paardenvlees is verkocht als rundvlees. Het bedrijf in het noorden van Engeland zou karkassen van paarden hebben geleverd aan een vleesverwerker die er kebab en hamburgers van maakte. Eurocommissaris Bork van Gezondheid en Europese ministers... komen vandaag in Brussel bijeen om het schandaal rond paardenvlees te bespreken. Juventus staat met één been in de kwartfinales van de Champions League. De Italianen wonnen het eerste duel in de achtste finales... uit in Glasgow met 3-0 van Celtic. Paris Saint-Germain won zijn uitwedstrijd ook. De Fransen versloegen in Spanje Valencia met 2-1. Dan is het weer nog vandaag overal droog geen enkele zonnige perioden. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen van het westen uit dooi met sneeuw en ijzel. En na morgen wordt het overdag een graad of vijf, maar blijft er kans op nachtvorst. Aan WB Verkeersinformatie. Op de A7 Hoorn richting Zaandam... staat tussen Burmarent Noord en de Avitsaandijk 7 kilometer. Heeft ook te maken met de aanrijding richting Hoorn. Bij de Avitsaandijk zijn twee rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Ook een aanrijding met meerdere auto's op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen de knopen de Raashof en Badhoefdorp staat 4 kilometer. Bij Badhoefdorp is de parallelbaan dicht. En op het knooppunt Badhoefdorp is ook de verbindingsweg naar de A4... naar Amsterdam voorlopig dicht. Een eerste schatting volgens Rijkswaterstaat is dat... Het minstens anderhalf uur gaat duren. Tussen Hilversum en Wees bereiden geen treinen. Dat heeft te maken met een sein- en overwegstoring. De vertraging is meer dan een uur.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 Het NOS Radio 1 Journal met Marcel Oosten. Goedemorgen. President Obama heeft zijn State of the Union uitgesproken de republikeinse senator Marco Rubio hield een tegentoespraak en vindt dat de president een gat in zijn hand heeft. His to every we face is for Washington to tax more, more and spend more. Straks de speech van Obama en verdere reacties daarop. ING komt zo met jaarscijfers en met slecht nieuws voor de werknemers. Spreekt de topman Jan Homme. En het kost het kabinet wel geld. Maar minister Blok voor wonen heeft wel eindelijk zijn meerderheid in de Eerste Kamer. <totstukkig> Daar waren wel een paar dagen van onderhandelingen voor nodig. Stevige onderhandelingen. Met D66, de ChristenUnie en de SGP. Aan gisteravond rond 11 uur kwam minister Blok opgelucht naar buiten. Ik ben gelukkig dat er een onderhandelaarsakkoord ligt. Wat een impuls geeft aan de bouwsector en daarmee aan de economie. En wat ook helderheid creëert op de woningmarkt. Niet alleen minister Blok is blij... Ook premier Rutte, die gisteravond nog even aanschoof aan de onderhandelingstafel... is tevreden over het woonakkoord. Ik denk dat er een heel goed resultaat ligt voor koop, voor huur, ja, eh, ook voor de bouw. Details over het akkoord willen de onderhandelaars pas vanochtend geven. Eerst moeten de Tweede Kamerfracties nog worden geïnformeerd. Maar duidelijk is wel dat de hypotheekregels worden versoepeld... Er hoeft niet verplicht volledig te worden afgelost. En voor de bouwsector gaat het BTW-tarief van 21 naar 6 procent. En ook de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt verzacht. Volgens de fractievoorzitters van de regeringspartijen Samson en Zelstra, is dit allemaal positief nieuws. Omdat uh, uh, met dit akkoord uh, duidelijkheid komt op de, de huurmarkt, de, uh, de koopmarkt en op de, voor de bouwsector. En dat is goed voor uh, alle mensen die daarin werken, alle mensen die onzekerheid hebben over hun woning. En dat is goed voor de economie. Dit akkoord gaat de bouw weer op gang helpen. Door, uh, neemt evenwichtige maatregelen op huur en koopmarkt. En dat is precies wat Nederland nodig had. Maar als dit zo fantastisch is, waarom is het dan niet eerder verzonnen? Bijvoorbeeld in de formatie? Nou, in de formatie hebben we de grote lijnen hiervoor ook al wel uitgezet. Maar ja, we zeiden al tegen elkaar, je moet wel een breder draagvlak zoeken... dan de toevallige meerderheid die de coalitie dan is. En ik ben blij dat we die meerderheid hebben gevonden. En die vind je natuurlijk nooit zonder ook te kunnen bewegen. Dat is van beide kanten gebeurd. En dan heb je een compromis. En in dit geval is het compromis beter dan de oorspronkelijke plannen. Nou, dit akkoord is dus zelfs beter dan het regeerakkoord... zoals het er lag, volgens Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Maar alle mooie woorden ten spijt, staat het akkoord wel een gat in de begroting. Want de woningbouwcorporaties hoeven straks geen 2 miljard euro af te dragen aan de schatkist, maar een lager bedrag. Voor de schatkist uh, zullen we moeten bezien in maart, als de Centraal Planbureau cijfers er zijn, wat het saldo van mee- en tegenvallers betekent, dat moeten Maar dan bekijken. is dit een tegenvaller, begrijp ik. Hier zit een beperkte tegenvaller. Je praat, maar dat zal morgen al blijken uit de cijfers, maar het gaat niet om, uh, nou het zijn natuurlijk altijd grote bedragen, maar het is niet dramatisch. Het gaat dus om een paar honderd miljoen euro. En daar moet je niet dramatisch over doen, volgens premier Rutte. In maart wordt gekeken hoe er een oplossing voor kan worden gevonden. De premier vindt het ook niet pijnlijk dat hij de afgelopen dagen met de pet in de hand langs de oppositiepartijen moet worden gegaan voor steun. Omdat zijn kabinetsplannen anders zouden sneuvelen in de Eerste Kamer. Integendeel, dit is politiek bedrijven. Je zoekt naar meerderheden. En het is een kabinet wat in de Eerste Kamer geen automatische meerderheid heeft. Dus het is logisch dat zij zoeken naar meerderheden. Dat is wat hoort bij politiek. En dat leidt in dit geval tot een akkoord wat voor de huur voor de koop goed is, uh, maar ook heel goed is voor de bouwsector. Voor het kabinet is het belangrijk dat ze er samen met D66... de ChristenUnie en de SGP zijn uitgekomen. Want het kabinet kan nu verder met het woningmarktbeleid. En later vanochtend wordt duidelijk hoe die plannen er dan precies uitzien. Maar één tipje van de sluier wil Diederik Samson nog wel oplichten. Er komt ook een energiebesparingsfonds... Waar huizenbezitters geld uit kunnen krijgen. Daar kun je, je huis op knappen. En dan, uh, dat verdient zichzelf uiteindelijk ook gewoon weer terug. Hè? Want je krijgt een lagere energierekening. Dus ik zou iedereen. Maar is dat energiebesparingsfonds? Is dat dan ook de impuls voor de bouwmarkt? Onder andere. Maar er is nog meer. En dat zul je morgen zien. Wat een cliffhanger. Sorry. Die cliffhanger uh, die blijven we volgen hier natuurlijk op Radio 1. Collega's in Den Haag zijn druk bezig. toch nog details boven water te krijgen. Om half elf pas is de persconferentie van minister Blok... waar dan alle cijfers en bedragen bekend zullen worden gemaakt. U hoorde deze bijdrage van Margret Boer. We gaan door naar Hans-André Laporte van de vereniging Eigen Huis. Hey, Hans-André Laporte, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ja, eigen huis opknappen wordt goedkoper. Is dat alvast positief? Is dat binnen? Uh, ja, dat kennen we. Dat is al eerder gedaan. Een ja. um, paar jaar geleden is dat ook naar 6% gegaan. Dus je betaalt dan niet 21% btw, maar 6%. Dat scheelt natuurlijk blok op een hielp dat toen? Um, ja, dat heeft wel geholpen. Uh, bouw, bouw- en klusbedrijven kregen makkelijker opdrachten... en mensen die een huis willen verbouwen. En bijvoorbeeld wat we net hoorden, energiezuinig uh, maken, die, uh, ja, die gingen dat eerder doen. Uh, wat nog onduidelijk is, is of er dit ook gaat gelden voor nieuwbouwhuizen. Want bij een nieuwbouwhuis betaal je ook uh, btw, 21 Ik heb niet gehoord dat die naar beneden gaat. Een... Die nieuwbouwsector die heeft het heel erg moeilijk. Dus of die geholpen wordt, dat moeten we nog even afwachten. Ja, er zouden maatregelen worden afgekondigd. Maar helemaal duidelijk wordt dat dus in de loop van de ochtend. Dat in ieder geval um, de helft van de totale hypotheekbedrag... aflossingsvrij zal kunnen worden geleend. Is dat positief? Ja, dat dat scheelt zeker, want die 100% aflossing in 30 jaar, dat trekt echt een hele zware wissel. Vooral op het uh, maandelijkse budget van uh, starters. Dat zijn de mensen waarvan we het moeten hebben die hun eerste eigen huis kopen. En dat is, uh, dus dat is een, een belangrijke verbetering. Waar het ook nog even om gaat is hoe dat nou precies uit gaat pakken. Want uh, er wordt wel gedaan alsof je 100% aflost. Maar met de bank kan je afspreken dat je maar de helft aflost. En dat alsof, daar zit nog eventjes een... Uh, uh, daar zit nog, dat is nog wel even belangrijk, want dat heeft te maken met de hypotheekrente-aftrekken. Het bedrag wat je dan terugkrijgt zal toch lager zijn, um, omdat er wordt gedaan alsof je het helemaal uh, uh, aflost. Dus daar moeten we nog even op wachten hoe dat nou wordt uitgewerkt. En er is vandaag een persconferentie waarin de details bekend worden. En dan, dan kan je de rekensommetjes maken waar mensen natuurlijk om vragen van ja, wat ga ik er nu op vooruit? En dat moeten we ook weten, de mensen die de afgelopen zes weken... Een hypotheek hebben afgesloten. tegen die 30 uh, uh, of over 30 jaar aflossen. van het hele bedrag. Uh, wat daarvoor gedaan wordt. Is, komt daar dan een soort. Uh, met terugwerkende kracht. een soort uh, overgangsregeling voor. Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Precies. Um, goed, dat moeten we dus afwachten. die details. Denkt u dan. dat we dan wel de, duidelijk hebben, de duidelijkheid hebben. waar de woningmarkt op zit te wachten? Um, ja, dat is, dat is een goede vraag. maar een moeilijk antwoord. Want nog maar kort geleden. Uh, uh, vertelde Rutte, uh, nu is het duidelijk. Uh, we hebben een regeerakkoord in 30 jaar 100% aflossen. Nu weet Nederland waar hij de komende 30 jaar aan toe is. Nou, we zijn zes weken verder. En <laughs> het alles is gaat weer anders, op de heiding. Ja. Dus of het gaat helpen en of mensen hiermee het vertrouwen terugkrijgen... Uh, dat kan zich alleen, dat zal ze moeten bewijzen. Het is in ieder geval een verbetering. En dat is belangrijk. Hans-André de Laporte van de Vereniging Eigen Huizen. Dank u wel voor deze eerste reactie. En we wachten met u die persconferentie in ieder geval af. Hoort u natuurlijk ook op Radio 1. Straks ING komt met jaarcijfers en met slechte berichten. Er worden 1.400 banen geschrapt. Zo dadelijk de bestuursvoorzitter van de ING, Jan Homme. Nu de verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Files op de A7 hoorden richting Zaandam. Bij de afwit Weidewormer 5 kilometer. En op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen afwit Haarlem-Zuid en knopend Badhoevedorp 5 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Bij Badhoevedorp is voorlopig de parallelrijbaan dicht. Verkeer richting Amsterdam of Utrecht kan het beste omrijden... al vanaf. ...afknopende Raasdorp, via de A5 en dan keren bij Hoofddorp. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De president van de USA. Dank u. Dank u. Nou, dat ben ik nog niet. President Obama is dat wel. Hij hield zijn State of the Union in het congres afgelopen nacht. Jaarlijkse toespraak over hoe het land ervoor staat. Voor het eerst deed hij dat sinds een herverkiezing. Correspondent Wessel de Jong heeft zijn toespraak gevolgd. Wessel, wat was de toon van de president? Je merkt nu voor het eerst eigenlijk dat de verkiezingen eventjes voorbij zijn. Zijn toon is niet meer zo confronterend. Hè. Drie weken geleden hield hij nog zijn, zijn inauguratie speech. En Obama was toen nog eigenlijk ronduit dreigend naar de republikeinen toe. Eigenlijk, hè. eigenlijk bijzonder activistische. Hij zei toen, sprak toen op een toon van... nou ja, ...als jullie het in het congres, als jullie niet meedoen met mij... Nou, ...dan regel ik het allemaal zelf wel. Nou, hij stak nu voor het eerst eigenlijk weer de hand uit. Bijvoorbeeld over uh, migratiehervormingen... Nou, de democraten en de republikeinen, jullie werken nu samen aan een nieuwe wet. Als die goed is, nou dan teken ik hem. Nou, een aantal tijdje terug geleden zei hij nog... nou, als jullie er niet uitkomen, dan kom ik wel met mijn eigen wet. Dus de sfeer lijkt nu toch ietsje, ietsje vrediger in Washington... op dit moment, na deze speech. Ja, en hij heeft natuurlijk de republikeinen nodig. Wessel, uh, al is het maar om de begroting op orde te krijgen. Wat heeft hij over de economie gezegd? Ja, de economie is natuurlijk een... dat uh, is de state of the nation, de state of the union. Dus eigenlijk, nou, daarover zei hij, die state of the union... die is eigenlijk best oké. Okay. Die economie die gaat weer beter. De Amerikanen kopen meer auto's. Kopen meer huizen. Je hoort toch ook nog weer sterk dat, dat nivellerende geluid van Obama. Dat er toch te veel groepen in de Verenigde Staten dat die achterblijven. Dat de middenklasse het nog te moeilijk heeft eh, in het land. Eh, bekende verkiezingsthema van hem. Nou, in die middenklasse daar wil hij ruim in gaan investeren. En wil veel geld gaan uitgeven aan nieuwe infrastructuur. Dus bruggen. Veel geld gaan uitgeven aan onderwijs. Ik wil ook dat de laagste klas het beter krijgt. Hij stelde voor het, het minimumloon te verhogen tot 9 dollar per uur. Nou, je kunt begrijpen, de Republikeinen allemaal... die krijgen het hier ongelooflijk benauwd van. En die zien hier gewoon natuurlijk alleen maar extra uitgaven in. Het buitenlandbeleid, we weten allemaal dat dat niet prioriteit heeft. Heeft hij daar nog wel over gehad of ging het ja. louter over Afghanistan? Het was toch wel heel kenmerkend dat dat buitenland echt pas ongeveer na drie kwartier zo'n beetje aan bod kwam. Het was echt wel een heel sterk binnenlands-Amerikaans verhaal, inderdaad. En als het dan over het buitenland ging, dan ging dat in een Amerikaans jasje, inderdaad. Dan ging het over Afghanistan. Nou, daarover zei hij dat hij nog dit jaar, dus in 2013, dat hij de helft van de Amerikaans Amerikaanse troepen wil terugtrekken. 34.000 man wil terughalen. Dus het is echt heel serieus. Het einde wat hij aan die oorlog wil maken. He, Syrië, daar stond hij heel kort eventjes bij stil. Werd wel duidelijk uit dat hij daar zeker niet snel tot actie wil overgaan. Nou, Noord-Korea maakt zich natuurlijk zorgen over. Dus met die kernproef, de Noord-Koreanen hebben zich in ieder geval wel met die proef verzekerd van een plekje in die, in die State of the Nation. Ja, in die State of the Union. Precies. En dan moest hij het natuurlijk over het wapenbezit hebben naar uh, die schietpartij die moordpartijen van de laatste tijd. Wat heeft hij gezegd? Ja, een hele emotionele oproep deed hij eigenlijk aan het congres. Maar tenminste dan dat ze gaan stemmen over zijn nieuwe wapenwetten. En om die oproep kracht bij te zetten... had hij een heel aantal slachtoffers uitgenodigd van wapengeweld. Just three weeks ago, she was here in Washington. With her classmates. Performing for her country at my inauguration. And a week later, she was shot and killed in a Chicago park after school, just a mile away from my house. Idea's parents, Nate and Cleo, are in this chamber tonight, along with more than two dozen Americans whose lives have been torn apart by gun violence. They deserve a vote. Obama die vertelt hier het verhaal over Hadia Pendleton. Meisje dat kwam zingen op zijn inauguratie. En vervolgens, een paar dagen geleden, eh, op een mijl van zijn huis in Chicago, werd zij doodgeschoten. Nou, haar ouders die zaten naast Michelle op de tribune. En die aanblik daarvan, ja, daarbij eh, kwam, er, werd er toch, dat, kwam er toch wel menig traan kwam er, kwam er boven. Het was zonder meer het meest emotionele moment van deze State of the Union. En Wessel de Jong luisterde mee met president Obama en zijn State of the Union. Het is tien voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Bank en verzekeraar ING is zojuist met de jaarcijfers naar buiten gekomen. Over 2012 boekte de bank een netto-winst van 3,9 miljard euro. Maar de bank gaat ook 1400 banen schrappen om kosten te besparen. Bestuursvoorzitter van ING, Jan Homme, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom? Waarom moeten er zoveel mensen uit, meneer Homme? Uh, wij op dit ogenblik dat uh, binnen Nederland vooral uh, onze klanten een hele andere manier van werken met de bank voorstaan. Uh, men wil veel meer direct uh, werken, uh, veel meer online. En dat betekent dat we dus, ook veel meer mobiel bijvoorbeeld, dat betekent dat we op een hele andere manier onze diensten aan klanten moeten aanbieden. En dat kan met, uh, met hele andere systemen die gewoon veel minder mensen vragen. Ja. En uh, u moet ook kosten besparen? Ja, wij moeten kosten besparen. Als u kijkt naar de resultaten die we scoren... en de rendementen die gehaald worden op dit ogenblik in het bankwijze... Ja, dan moeten we echt zorgen dat, uh, dat we ook op de kleintjes letten. Maar valt dat uit te leggen als u aan de andere kant... dus een netto-winst van 3,9 miljard euro boekt? Ja, maar u moet weten dat in die, in die grote winst van 3,9 miljard... Een, een groot gedeelte zit wat gerealiseerd is door verkoop van onderdelen. Zoals u weet moeten wij ons bedrijf aanmerkelijk verkleinen... Uh, wij zijn dus onderdelen aan het verkopen. En we hebben vorig jaar een aantal onderdelen in Azië, in Amerika en in Canada verkocht met een, uh, een grote winst. En uh, we hebben ook nog een keer de staat die we moeten terugbetalen. Uh, een groot bedrag hebben we dat vorig jaar ook gedaan. Dus wij zullen toch moeten kijken naar uh, de mogelijkheden om... Ja, waar wij dus bedrijven kunnen verkopen dat met winst te doen om de staat en... ...de herstructureringen te kunnen doen. Ja, vorig jaar was het vooral bij de verzekeraar... ...Nationale Nederlanden, die dus afgesplitst gaat worden... ...dat er zoveel mensen moesten, weg moesten... ...nu bij de bank. Is dat, is dat nog een onaangename verrassing uiteindelijk gebleken... ...of zag u dit toch wel aankomen? Nou ja, je ziet het nooit helemaal aankomen. Je hoopt natuurlijk toch dat je <coughs> zoveel mogelijk banen kunt behouden. Maar op dit ogenblik is het echt noodzaak dat we dus echt in de kosten snijden. En, en het is niet zozeer, laten we zeggen, een kosten snijdereductie, maar het is meer een andere manier van werken wat noodzaakt... dat we naar lagere manieren en lagere kosten toe gaan. Ja, u bereidt de bank voor op de toekomst. Aan de andere kant zit u ook nog, net als wij allen, in de crisis. Heeft het daar ook mee te maken? Kost u dat ook geld? Als je kijkt naar de kredietverliezen die wij dus dit jaar gehad hebben, die liggen 900 miljoen hoger dan vorig jaar. En ik moet zeggen, vooral in Nederland, bij de kleinere bedrijven, die dus erg veel met, met uh, uh, leningen gefinancierd zijn, zien wij toch dat er wat spanningen zijn op het, uh, op het terrein van wensgevendheid en voorbestaan. En dat, dat heeft zijn consequenties ook voor de wensgevendheid van het bedrijf. Ja, en uh, hoe staat het met de kredietverlening? Kunt u, daar kunt u dus ook nog niet soepeler in worden? Nou, wij zijn zo soepel als we kunnen. Dat zeg ik, zoals het kan, hè? Ja, zoals we kunnen, echt hoor. We proberen van alles te doen om onze klanten te willen te zijn. We zijn dus ook nog zeer actief geweest. We hebben nog meer hypotheken gedaan dit jaar. We hebben wat minder leningen, omdat er dus ook minder vraag is naar leningen. Er wordt minder geïnvesteerd in het bedrijfsleven. Dat betekent dus ook dat er minder vraag is naar kredieten. Uh, aan de andere kant, waar die kredieten en waar die gerechtvaardigd zijn, blijven wij die verstrekken. Ja, vindt u van het akkoord over de woningmarkt? En wat versoepeling van de hypotheekvoorwaarden? Ik heb gehoord dat er een akkoord is. Ik heb het nog niet kunnen bestuderen. Ik vind het knap dat het er een, een akkoord bereikt is. Maar ik wil graag even de details bestuderen voordat ik daar commentaar op geef. Dan moet u met ons wachten tot de persconferentie van half elf. Zult u ongetwijfeld doen. Um, um, kunnen we nog even terugkijken naar de nationalisatie van SNS Reaal. Hoe vindt u dat uh, het kabinet dat heeft opgelost? Hoe Dijsselbloem dat heeft gedaan? Ja, we hebben daar natuurlijk van dichtbij kunnen zien... Uh, u was ook bij betrokken natuurlijk. Ja, wat de mogelijkheden waren. We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om daar, uh, laten we zeggen, een, een constructieve bijdrage aan te geven. Dat heeft de minister ook geloof ik erg gewaardeerd. Uh, ja, er was weinig, weinig keus, denk ik. Er was weinig andere mogelijkheden. Ja, want u mocht niet hè, van Brussel. Nee, wij mochten helaas niet uh, uh, meedoen. Uh, en nu hebben we dus, op een andere manier doen we toch mee, maar dan via een belastingheffing. En wat kost het u dan uiteindelijk? Nou, dat gaat tussen de 300 en de 350 miljoen... is de schatting die we gemaakt hebben. Ja. Uit die discussie is naar voren gekomen... dat minister Dijsselbloem van Financiën... de salarissen omlaag wil doen gaan bij de banken. Wat vindt u van die opstelling? Ja, wij zijn al drie of vier jaar bezig... om salarissen en, en, en uh, variabele beloningen terug te brengen. Ik denk dat wij hier in deze, als ik met collega's spreek, voorop lopen... Uh, we hebben aanmerkelijke reducties toegebracht. Uh, wij hebben uh, op dit ogenblik een, een transactie een deal met uh, de vakbonden gemaakt, waar mensen op de nullijn zitten, dus er zijn geen stijgingen meer. En uh, de variabele beloning is weggedaan voor een aantal mensen. En voor een groot aantal mensen is die aanmerkelijk gereduceerd. Dus wij passen iedere mogelijkheid die we hebben toe ja. om, om verdere verlaging te bewerkstelligen. Hm. Ziet u al een verbetering in de economische situatie? financiële situatie voor de komende tijd? Nou, eerlijk gezegd moet ik zeggen, nee, nog niet. Uh, ik zie nog geen verbetering. Het consumentenvertrouwen is nog heel zwak. Wij zien de inkoopmanagers iets wat beter, maar niet veel beter. We zien het wel beter worden in Amerika. Uh, hoewel de laatste maand de statistieken daar weer naar een neergang wijzen. Maar we dachten in, in, in het, uh, het laatste kwartaal vorig jaar een opgang te zien... Uh, daar heb ik mijn hoop op, dat Amerika het eerste zal zijn... dat China zal doorzetten en dat geleidelijk aan de economie beter zal worden. Ja. Meneer Homme, dank u wel. Graag gedaan. Waren dit uw laatste jaarcijfers trouwens? Was wat speculaties in de krant? Uh, daar zullen we met de commissaris over moeten spreken. Ja, maar dat weet u toch bij uzelf al wel. Uh, commissaris, maken hier de dinsdag uit. Goed. Dank u wel, meneer Homme. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. De bestuursvoorzitter van ING, Jan Homme, hoort u. Marco robin Visser is in Groningen en daar gaat het natuurlijk over gas... En aardbevingen. Ja, ik, ik heb het vanmorgen al eerder verteld. Ik heb de nacht doorgebracht in een hotel en ik kon niet slapen. Dus ik zat zo'n beetje in mijn hotelkamer om me heen te kijken. En ik vond een enorme scheur in het betonnen plafond van mijn hotelkamer. Nou is natuurlijk helemaal niet gezegd dat dat komt door de bodemdaling. Misschien wel helemaal niet. Maar toen begon ik wel voor het eerst te denken. Toen probeerde ik me ook voor te stellen hoe de mensen hier... s'avonds in hun bedje kruipen. Mevrouw Van Veen, hoe kruipt u s'avonds in uw bedje? Nou, ik doe de dekens over, ik ga eronder liggen. Maar dat is vast niet wat u bedoelt. U kijkt niet meer naar het plafond. <laughs> nou, ik denk wel bij mezelf altijd uh, s'avonds van... ik hoop dat het vandaag rustig blijft. Dat klopt. Want ik vind het echt... Uh, ja, het is zo'n onveilig gevoel. En ik kan me voorstellen dat toen u gisteravond daar in het hotel lag... dat u ook denkt van, wat is dit? Ja. En dat denkt u dus elke avond? Ja. Dat denk ik elke avond. Zeker uh, na de laatste bevingen van uh, afgelopen week. Dat ik denk: van, laat het alsjeblieft rustig blijven. U bent van de Groningse Bodembeweging. En hoeveel leden telt deze club inmiddels? Nou, we zitten uh, op, uh, bijna 650 leden. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, ja eigenlijk zou het niet moeten, natuurlijk. Maar goed, we zijn wel heel blij dat de of mensen ons kunnen vinden. En wij zijn tenslotte de organisatie die zich inzet voor de inwoners. En proberen ze ook aan alle kanten te helpen. Ook met de schadeafhandeling, ja. al dat soort dingen meer. Met tips en dergelijke. Ja. Dus uh, we zijn gewoon heel erg blij uh, dat iedereen ons weet te vinden... en uh, dat ze zich bij ons aanmelden. We hebben hier uh, een brief. Hè? De brief uh, ondertekend door elf bestuurders uh, in de provincie Groningen... aan minister Kamp. Het is een bezorgde brief... Het is ook een brief waarin alles nog eens herhaald wordt... wat er de afgelopen weken al besproken is. En wat ik eigenlijk ook bespeur in die brief... dat is eigenlijk een beetje uh, het idee misschien wel... dat het allemaal niet helemaal serieus genomen wordt in Den Haag. Heeft u dat ook? Nou, ik ben heel blij met de brief. En ik denk inderdaad uh, dat men in het Westen of in Den Haag... nog niet voldoende realiseert wat wij hier doormaken. Uh -huh. Ja, en dat de veiligheid van de inwoners... maar ook, je moet niet alleen aan de, aan de huizen denken... maar ook aan de industrie, aan de infrastructuur onder de grond. Ja, dat zijn allemaal dingen wat in gevaar is. Heeft u het gevoel uh, dat u er niets uh, toe doet? Nou, het wordt wel allemaal over onze hoofd naar heen gebeslist. En dat is natuurlijk wel uh, een uh, kwalijke zaak. Ja, het dus... zou nog maar zo eens kunnen... dat die chronische bodembeweging nog groter wordt de komende tijd. Maar dat is ook afhankelijk van het aantal trillingen... Uh, hoe meer trillingen, hoe meer leden. Nou, het heeft ook te maken met de schadeafhandeling. Ja. Ook heel veel mensen zijn daar niet gelukkig mee. Ja, en die zijn aan het zoeken van welke partij is er om ons te helpen. Nou, daar zijn wij ook voor. Uh, Betty van Veen, hartelijk dank. Ik ga zo naar een van de ondertekenaars uh, van die brief. En dat is de burgemeester van Loppersum. Tot straks.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 Kiest u voor wandelen in de bossen, uitwaaien aan zee of zijn de bergen juist favoriet? Landel Green Parks. Ontdek zelf wat groen kan doen. Waanzinnige winstpakker bij Macro. Duracell batterijen en opladers 1 plus 1 gratis. Boek nu uw voorjaarsvakantie extra voordelig op landel.nl Radio 1. Het NOS Journaal. Principeakkoord over woningmarkt en ING schrapt 1400 banen extra in Nederland. Het is half acht, ik ben Jan van der Putten, goedemorgen. Er is een akkoord over de aanpak van de problemen op de woningmarkt. Minister Blok van Wonen onderhandelde de afgelopen dagen met D66, de ChristenUnie en de SGP over een pakket maatregelen. En gisteravond kon Blok een doorbraak melden. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is dat we een akkoord hebben weten te bereiken. Deze onderhandelaars denken dat we een akkoord hebben voor de woningmarkt... waarbij zowel de bouw, de huur als de koop zijn inbegrepen. Het is wel een heel groot en zwaar onderwerp. Het beslaat een breed terrein. En uh, ik heb met volle overtuiging kunnen zeggen... Van met dit principeakkoord uh, kan ik terug naar mijn fractie. Slop van de ChristenUnie, Pechtold van D66. Ze zijn dus te spreken over het akkoord. De oorspronkelijke plannen voor huurverhoging, strengere hypotheekregels... en ook een heffing voor woningcorporaties. Die plannen worden afgezwakt. Premier Rutte, die ook was aangeschoven bij de onderhandelingen... spreekt van een cruciaal signaal voor Nederland. Zo'n akkoord als dit overstijgt verre uh, het belang van de rijksbegroting... of het belang van de onderscheiden onderdelen van zo'n akkoord. Dit akkoord is in zichzelf een cruciaal signaal aan Nederland... dat de politieke overeenstemming kan bereiken... over een vitaal onderdeel van onze economie. De fracties van alle betrokken partijen moeten het akkoord nog goedkeuren. U hoort het net hier op Radio 1 bij Bank en Verzekeraar ING: verdwijnen nog eens 1400 arbeidsplaatsen. De ontslagen vallen in Nederland. Dat heeft ING bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. ING kondigde in november al aan dat het bedrijf in Nederland 2350 banen zou schrappen. Over heel 2012 boekte ING een winst van bijna 4 miljard euro. Vorig jaar was het nog bijna 6 miljard. Amerika trekt komend jaar 34.000 militairen terug uit Afghanistan. Dat heeft president Obama gezegd tijdens de State of the Union, de jaarlijkse toespraak die hij houdt in het Congres. Tonight kan ik announce dat over het volgende jaar nog 34.000 Amerikaanse troepen will come home from Afghanistan. Deze Afghanistan. zal drawdown en bij het einde van het volgende jaar zal onze war in Afghanistan will be zijn.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 Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zullen zeker 500 burgers aanwezig zijn. Dat zei voorzitter De Graaf van de Eerste Kamer op Radio 1 in het Morgen. De Graaf is verantwoordelijk voor het uitnodigingsbeleid en het is volgens hem de bedoeling dat er een doorsnede van de Nederlandse bevolking aanwezig is in de Nieuwe Kerk. Maar het gaat allemaal niet willekeurig, zei De Graaf. Daar moet je natuurlijk toch een bepaalde procedure voor volgen. We hebben hele goede ervaringen op Prinsjesdag... met het inschakelen van de commissarissen van de koningin... die wij om meur te vragen... wilt u gewoon een aantal mensen uit uw provincie afvaardigen... naar Prinsjesdag die betekenisvol zijn in uw provincie... met name in de sfeer van vrijwilligerswerk. werk. Werkgevers in de bouw zetten hun personeel steeds meer onder druk, zegt vakbond FNV Bouw. Bouwvakkers, wegwerkers, stucadoors, meubelmakers, parketleggers en schilders. worden wordt steeds vaker gevraagd om salaris in te leveren en ook vakantiedagen en toeslagen. En dat heeft allemaal te maken met de crisis. FNV Bouw opent een meldpunt voor naleving van de bouw-CAO. Volgens de bond dreigen werkgevers met ontslag als het personeel niet akkoord gaat met verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag zijn er wolkenvelden afgewisseld door perioden met zon. Het blijft droog bij maximaal rond 1 of 2 graden boven nul. Aanvankelijk staat er een zwakke wind uit variabele richting. In de loop van de middag draait deze richting het zuiden en trekt aan. Vanavond komen verspreid over het land opklaringen voor. Vannacht raakt het overal weer bewolkt. Het vriest dan licht in het binnenland matig. Morgen volgt vanuit het westen een aanval. De dag begint droog, maar aan het eind van de ochtend valt aan zee al wat sneeuw. In de middag breidt de sneeuw zich landinwaarts uit. Er valt over de gehele dag tussen 2 en 5 centimeter sneeuw. Alleen in de kustgebieden kan de neerslag soms overgaan in regen met daarbij kans op ijzel. De maximumtemperatuur ligt rond 1 of 2 graden boven nul... en er staat een stevige zuidenwind. Vrijdag en in het weekend dooit het in het hele land. De maxima liggen overdag rond 6 graden boven nul en s'nachts rond het vriespunt. Aan Wb, Verkeersinformatie. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat bij de afwitweidewormer 5 kilometer. Na een aanrijding op de A9 ook maar richting Amstelveen... tussen de knopen de Rottepolderplein en Badhoefdorp 6 kilometer. Bij het knopende Badhoefdorp is de parallelbaan dicht. Daardoor zijn beide verbindingswegen richting Amsterdam en Den Haag afgesloten. Verkeer richting Amsterdam-Den Haag kan het beste omrijden... vanaf knopende Raasdorp via de A5. Verder nog een aanrijding op de A50 als, als, richting Eindhoven... tussen Nistelrode en af het Volkel 2 kilometer. Kilometer. En tussen Hilversum en Weesp en tussen Almere en Naarden Bussum... rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een seinen- en overwegstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Uh, de Belastingdienst was hier net. En uh, die 2 ton moeten we nu toch echt binnen 24 uur betalen? Ah joh, komt goed. Ja, Zakelijk Nederland houdt het hoofd koel cool met de gratis airco op alle Fiat Professional Actual versies... Nu al vanaf 9.495 euro. via Professional. We houden het liever bij de feiten. Kijk op fiatprofessional.nl. Je bent ondernemer. Je let op de kleintjes. Want hoe minder je uitgeeft, hoe meer je verdient. Dus geen onverwachte belkosten. Nee. Je wilt zekerheid weten waar je aan toe bent. Ben jij er klaar voor? JPC Business wel. Met onbeperkt zakelijk bellen. Naar vast en mobiel. Altijd. Voor maar 15 euro ex-btw per maand. Nu... Drie maanden gratis bij alles in één zakelijk. Meer informatie? Upcbusiness.nl. Financier uw Fiat bedrijfswagen nu al vanaf 0% rente? Kijk voor meer informatie op Fiatprofessional.nl. Let op: geld lenen kost geld. Heeft u wel echte groene stroom? Check alle groene stroomproducten op hier.nl. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de rondetafelgesprekken over de hypotheekmarkt. Aan die rondetafel schuift Dick Schoemaker aan van de Duisenberg School of Finance. Ik spreek zo met hem. U kunt er ook al over lezen op onze website nos.nl. Ze worden betast, lastiggevallen, gevallen, verkracht. De vrouwen die in Egypte meedoen aan demonstraties. Met behulp van Facebook hebben ze nu in tientallen andere landen vrouwen weten te mobiliseren om voor ze op te komen. Gisteravond werd er gedemonstreerd tegen het seksuele geweld in Egypte... op het Tahirplein in Cairo, maar tegelijkertijd ook op tientallen andere plekken in de wereld. Waaronder in Den Haag tegenover de Egyptische ambassade. Als je als vrouw in Nederland hier in Den Haag naar een demonstratie gaat... Dan word je ontvangen door vriendelijke agenten met een geel hesje... die er staan om je te beschermen onder meer. Hè? Ja, de politie die wilde dat we het niet te lang zouden doen... en koffie en thee zouden hebben, dat mensen geen kou zouden vatten. Zo gaat dat hier in Den Haag. Ja. Heel anders is dat als je als vrouw naar een demonstratie gaat... op het Tahirplein in Cairo? Vrouwen worden die gaan demonstreren tegen de president Morsi... worden omsingeld door een grote mannengroep... die hen aan alle kanten proberen te betasten... die hun kleding van het lijf proberen te rukken tot en met verkrachting en aanranding aan toe. En het probleem is, het leger doet er niks tegen, doet zelfs mee. U heeft daar een tijd gewoond? Ja, een half jaar. Ik zal me even een heel bot voorbeeld nemen, maar zo gaat het wel. Minimaal één keer in de week als ik over straat loop, beginnen mannen gewoon te masturberen op straat. Dus de situatie in Egypte is echt uniek. Hebben ze zichzelf niet in de hand of willen ze daar iets mee bereiken? Ze willen daarmee bereiken dat vrouwen politiek niet meer actief zijn. Terug naar het aanrecht om vrouwen weer koers te houden en apolitiek. Lijn van lijn. Lijn van lijn. En ze krijgen het te horen, dan moet je maar niet naar dat plein toe gaan. Sterker nog, er was een uitspraak gisteren van de Hoge Raad in Egypte, die hebben gezegd... nou, de vrouwen die naar het plein gaan, dat zijn Sloeries. Het is hun eigen schuld, dan moeten ze maar niet gaan demonstreren. Het is genoeg met de aanrandingen, de verkrachtingen en het geweld. Als je kijkt wat er in Egypte allemaal gebeurt sinds de revolutie... dan kan ik me zo voorstellen dat het daar niet probleem nummer één is. Nou, er is dus wel probleem nummer één als 51% van de bevolking niet vooruit kan... En vrouwen zijn het kanariepietje van de democratie. Zodra je ziet dat hun rechten worden aangetast... kijk ik een briefje geven dat de rest van de rechten ook achteruit kachelt. Het kanariepietje in de kolenmijn dat omvalt als signaal... Precies. dat het... het fout gaat daar. Ja, je hebt geen volwaardige democratie als de helft niet meedoet. Er is ook een groepje Egyptische vrouwen... U roept ook maar wat mee, hè? Ja, geen idee. Een stuk of vijftig demonstranten en twee Kamerleden. Marit Maai van de PvdA, de, de partij van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Heeft u eigenlijk zicht op zijn prioriteitenlijst? Wat nou de belangrijkste onderwerpen voor hem zijn? Nou, we gaan hem in elk geval vragen om dit een prioriteit te maken. Ja, staat er nog niet op. Dat gaan we hem vragen. Het is een beetje flauw om zo te zeggen, want anders kan je alles wel opgeven, maar... Wat zou hij kunnen doen? Nou, het allereerste wat ik vind dat hij moet doen... is het gesprek aangaan met de Egyptische ambassadeur. Trekken de Egyptenaren zich daar iets van aan? En een volgende stap is om dat bijvoorbeeld ook op Europees niveau uh, te doen. Een demonstratie in Den Haag waar opgeroepen wordt voor een wet... om de vrouwen in Egypte te beschermen. Is dat eigenlijk niet een beetje gek? Stel je voor dat de Egyptenaren de straat op gingen... om te pleiten voor een wet in Nederland. Het mooie hiervan is dat wij Egyptenaren ondersteunen die deze vraag stellen. Want het zijn de Egyptenaren zelf die ook op het Tahirplein hiervoor demonstreren. Heel hard aan het roepen tegen dat gebouw van de Egyptische ambassade. Is er wel iemand thuis? Ja, er keek net iemand uh, langs het rode gordijntje. Ze dus hebben we ons wel verspot. En dat is wel de traditionele tactiek. Je gewoon uh, bang verschuilen achter gordijntjes. Ik zou zeggen, als je een echte fan bent, kom naar buiten. Nederlandse vrouwen ondersteunen uh, de vrouwen in Egypte. Die demonstreren op het Tahrirplein. Reportage hoorde u van Martijs van der Wiel. Tom van Tijck, goedemorgen. Goedemorgen. De eerste twee in de achtste finales van de Champions League. De eerste twee wedstrijden zijn gespeeld. Ja, de mannen werden even gescheiden uh, van de jongens, ne? Ja, mag je dat stellen. Want Celtic was vooraf schitterende ambiance. Rod Stewart op de tribune. Mooier kon het bijna niet. Maar het verschil met Juventus was toch groot, hoor. Het was wel een beetje naïef van Celtic om te denken. Ze echt uh, na die overwinning op Barcelona aan de voorronde... echt mee kunnen doen in dit miljoenenbal. Juventus in Italië al een aantal jaren heel goed begint. Ook toch Europees weer. Een beetje naar boven te komen. En ja, klassiek uh, cool zoals Italianen dat kunnen doen. 0-3 stond er op het bord uiteindelijk toen iedereen weer wakker werd. Dus dat is uh, gelopen koers. Ja. En ook Paris Saint-Germain, de miljoenenploeg uh, inmiddels, dat begint ook zijn vruchten af te werpen. Was eigenlijk veel te sterk voor Valencia. Wel wat opwinding nog aan het slot. Valencia maakte nog een goal, 1-2. En slaat dan Ibrahimovic. Liet zich weer eens wel zijn allerslechtste kans zien. Hele nare overtreding, totaal onnodig op het moment dat de wedstrijd al gespeeld was. Rode kaartjes, dus dat is voor hem en Paris Saint-Germain. Ja, kan ze nog wel eens ja, opbreken natuurlijk. Kan ze opbreken, maar ik zie ze toch niet die voorsprong thuis weggeven uh, straks tegen Valencia. Dus in deze ronde zal het nog wel goed gaan, maar hij zal toch een flinke schorsing krijgen. En het was toch wel weer een beetje sluier over die wedstrijd. Want voor de rest was Paris Saint-Germain toch echt wel uh, superieur daar hoor in Spanje. En dan kijkt natuurlijk iedereen uit naar vanavond. Ja. Real Madrid tegen Manchester United. Kan ja. Van Persie daar potten breken, denk je? Ja, nou Van Persie. Uh, Hunkert natuurlijk. Die heeft nog nooit uh, dit toernooi gewonnen. En uh, ja. Manchester United zit wat mij betreft toch wel licht in de favoriete rol. Hoe raar dat misschien klinkt. Maar de druk bij Real Madrid is wel enorm. Ze willen zo graag die tiende beker. Maar dat willen ze al sinds 2002. Ze hebben de afgelopen jaren, zeker vorig jaar wat mij betreft... een enorme kans gehad, maar niet gegrepen. Ze zijn wat matig in vorm. Straatlengte achter op Barcelona. En de druk is enorm op Mourinho, op Ronaldo, op al die anderen. Ze hebben natuurlijk een team van louter sterren, zoals het heet. Maar om daar echt met elkaar iets van te maken... lukt dit jaar toch weer wat minder... Er Manchester United een uh, enorme voorsprong in eigen land. Uh, inderdaad met Van Persie in bloedvorm. Vanavond zal het verschil nog niet echt uh, gemaakt worden wat mij betreft. Maar over twee wedstrijden durf ik me toch wel uit te spreken... voor een lichte favoriete rol uh, voor de Engelsen in deze. Ja, en mooie woorden he, van Van Persie. Van beide coaches, van beide teams gisteravond. Ja, dat is, ja opmerkelijk. Ieder, ja, Mourinho was inderdaad buiten dat hij Ronaldo nog weer eens buiten buitenaards verklaarde. Dat doet hij altijd op het moment dat hij hem hard nodig heeft. Dat wisten we al. Dat, dat riedeltje kennen we. Maar hij was ook over Van Persie... Inderdaad, opvallend lovend, maar is ook terecht voor de man die voor het tweede jaar topscorer van de Premier League gaat worden op rij, ja. Precies. Dan de, de topper die we in eigen huis hebben, tenminste in Rotterdam, uh, Roger Federer. Ja. Daar gaat vandaag natuurlijk iedereen voorkomen in Rotterdam vanavond gaat hij spelen. En het leuke voor Timo de Bakker is, die won gisteren toch wel relatief verrassend van Joesny, die wel wat fysiek ongemak had. Maar goed, de Bakker wint niet zoveel potjes op dit niveau, dus het was hartstikke mooi voor hem. Die kan ook gaan kijken vanavond, want dan ja. mag hij in de tweede ronde uh, tegen Federer gaan spelen. Dat is op zich al uh, prachtig als dat zou lukken. De andere, uh, uh, ja, favoriet zeg maar, Del Potro voor de organisatie, bleef er gisteren gelukkig uh, ook in. en Robin Haase, we hadden al twee Nederlanders door, we dachten, nou, nou, maar uitgerekend het hij werd echt kansloos helaas van de baan getimmerd door uh, Goobies. Dat is een led die heel goed kan tennissen, maar ook uh, vele andere hobby's erop nahoudt. Dus bij tijd en wijle even wat minder aandacht voor de baan heeft. Maar gisteren maar, maar voor, maar had hij... Wat weer... voor hobby's dan? Nou, gewoon die houdt van een drankje en een oh. vrolijk leven. Die heeft niet helemaal de discipline, zeggen de mensen, om, om op dit niveau zo goed te tennissen. Maar talent heeft hij enorm. En gisteren liet hij dat talent weer eens even zien, want hij timmerde haaswerkelijk werkelijk van de baan. Maar het is een mooi toernooi daar in Rotterdam en inderdaad uh, vanavond. Voor de mensen die niet naar Real Manchester kijken. Die zitten in Ahoy, want die gaan uh, genieten van de mooiste tennis er alle tijden. Misschien wel Roger Federer. Tom uh, gaat ook kijken. Tenminste, je gaat uh, heen en weer eens hebben, gok ik. We gaan van alles, nou, alles kijken. Alles vanavond. kijken, ja, dan spreek ik u morgen weer. <laughs> Oké. Okay. We zijn druk bezig reacties te halen op het nieuws van vanochtend... dat ING nog eens 1400 banen schrapt. Hoort u straks wel meer over eerste verkeersinformatie. Jolanda van der Velde bij de AWB. Een uh, zeer rustige ochtend spits Marcel met 17 kilometer. Een paar dingen vallen op. Vertraging op de A9 ook maar richting Amstelveen. Na een aanrijding tussen Beverwijk Oost en Badhoofdorp... staat er 6 kilometer. Bij het knopend Badhoofdorp zijn de beide verbindingswegen... zowel naar Amsterdam als naar Den Haag dicht. Dat kan het beste, dat verkeer wat op weg is naar Amsterdam of Den Haag... kan het beste al omrijden vanaf knopen. Op Raastorp Raasdorp via de A5. Ook een aanrijding op de A28 Assen richting Hogeveen. Tussen Assen-Zuid en Beilen drie kilometer. De rechterrijschok is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Graag praten over geld en hypotheken. En over banken natuurlijk. En over ING hadden we het al. Dirk Schoemaker van de Duizenberg School of Finance. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het nieuws van ING dat ook nog weer eens 1400 banen gaat schrappen met Dat is het nieuwste nieuws van dat front. Um, is dit inderdaad een nieuwe, de nieuwe bank met veel minder mensen? Zo zal het moeten, want anders blijven banken niet overeind. Ja, de bankensector zal iets kleiner worden. Maar de uitdaging, en dat is precies het onderwerp waarover we praten... is dat wel de kredietverlening op peil blijft. Ja. Dat is de grote uitdaging voor de economie. Ja, Jan Homme zei daarover, we zijn zo soepel als het maar kan... Nou, um, vanochtend, u geeft het al aan, komt er een uh, eerste ronde van uh, rondetafelgesprekken over de hypotheekmarkt. De woningmarkt staat natuurlijk sowieso centraal in Den Haag. Verschillende fracties hebben groen licht al gegeven voor dat akkoord met minister Blok. Tenminste, dat moeten ze nog gaan doen, maar dat zit er wel in. En banken, toezichthouders, pensioenfondsen, wetenschappers en andere betrokkenen gaan proberen een oplossing te vinden voor de problemen op de Nederlandse kredietmarkt. Waar ziet u, meneer Schoenmaker, die, die oplossing liggen? Nou, eerst nog even het probleem. De banken hebben genoeg kapitaal voor de huidige leningen in hun portefeuille. Maar ze hebben eigenlijk geen vrij kapitaal beschikbaar om nieuwe leningen te verstrekken. Dat, en zonder nieuwe leningen komt de economie niet, niet uit het slop. Ja. En daarom houden en, ze dus uh, de hand op de knip? Ja, daarom houden ze de hand op de knip, want uh, bij iedere nieuwe lening uh, moet kapitaal tegenover staan. Dat is ook uh, goed management, vrij is de toezichthouder ook. Maar hoe komen we uit dat dilemma? En uh, ik denk dat veel mensen vanochtend gaan zeggen, uh, laat de buurman het doen. En dat noem ik dan overheidsgaranties. Mm -hmm. En dat vind ik persoonlijk heel fout, want uh, de prikkels voor goed opletten of de lening goed of fout is, zijn dan weg, omdat de buurman de overheid betaalt. En dat is precies waar in de Verenigde Staten Freddie Mac en Freddie May mis is gegaan. Dat waren uh, grote hypotheekverstrikkers overheid... daar, hè? Precies, en die hadden een uh, impliciete overheidsgarantie. Nou, uh, de bail-out van uh, de redding van die grote hypotheekverstrekkers was duurder voor de overheid dan de redding van de bank in de VS. Ja, dus, dus, dus men, men uh, is niet scherp genoeg vanwege die altijd maar aanwezige overheidsgarantie? Precies, want je let niet meer op. Als de buurman iets garandeert, ja, dan kun je vrolijk verder gaan, want de brokken uh, zijn niet voor jou. Dus alle prikkels voor, uh, voor goed beheer, uh, zowel bij de bank als bij de, het bedrijf of bij de persoon die een hypotheek opneemt, ja, uh, een derde betaalt. Dan, dan handel je wat makkelijker. Ja, dus weg met die garantie, want dat is dan ook een kwestie van geld ja. heen en weer schuiven. Precies, en als het misgaat, dan uh, zijn wij de belastingbetaler met z'n allen uh, staan er dan voor klaar. Dus het is niet gratis. Ja. Dat zien we ook bij SNS natuurlijk. Hè. Had dat dan ook wat u betreft anders gemoed? Nee, dat is een grote bank en daar kun je moeilijk, uh, je kunt moeilijk de spaarders daar in de kou zetten. Dus uh, de overheid is wel goed dat de aandeelhouders en de achtergestelde leninghouders zijn 100% zijn afgeschreven. Er is heel veel commotie over, maar. De overheid heeft er een heel groot gelijk, want je moet af en toe op de blaren zitten. We kunnen niet de aandeelhouders laten zitten en ondertussen de belastingbetaler mee laten doen. Dat kan niet. Nee. Dus uh, Dijsselbloem heeft dat voor het eerst in Europa gedaan. En dat vind ik heel moedig van hem. Even naar dat akkoord wat er uh, zou zijn tussen minister Blok, de coalitie dus, en de oppositiepartijen, D66, ChristenUnie en de GroenLinks, ah, of GroenLinks ja. en de SGP. Um, daar staat ook het een en ander in over de hypotheken. De helft zou maar hoeven af worden gelost. Het wordt wat minder aangescherpt, ja. de regels voor hypotheken. En je zou ook um, de hypotheekrenteaftrek, uh, ja, die wordt wel steeds minder. Dus dat wordt wat minder voordelig. Kan dat helpen, denkt u? 100%. Wat, uh, we hebben een jaar geleden heb ik met een aantal collega's het, uh, het economenplan voor de hypotheekmarkt gelanceerd. Hypotheekrente aftrek afbouwen, nou dat blijft gelukkig staan, euh, ook nog gisteravond. Maar we hebben vanaf het begin, zowel tegen Blok als tegen Financiën gezegd... tot de helft aflossen is meer dan voldoende. Je hoeft niet verder te gaan en uh, ze hebben heel lang volhard daarin. En ik ben dus heel blij dat D66, ChristenUnie, SGP dat hebben afgedwongen dat nu maar de helft hoeft afgelost te worden. Hm. Want de starters, daar moeten we het van hebben. Ja, want die moeten de zaak op gang trekken. Die, die, moeten, ja. die moeten de nieuwe impuls geven, want anders kan er niemand meer verhuizen. Precies. En dat scheelt 15% in je maandlasten... als je maar de helft hoeft af te lossen. Dus de, een hypotheek wordt weer betaalbaarder voor, uh, voor de jonge mensen... Die, uh, ja, die de markt weer van de grond moeten krijgen. Hm. Maar, maar nu is het weer zo. De helft van de hypotheek moet mo worden afgelost. Hoe zit het met die enorme hypotheekschuld die we hebben... en waar internationale financiële wereld van zegt... dat is toch echt een probleem voor Nederland? Ja, wat, de, wat wij als economen verwachten van de hypotheekrenteaftrek verminderen... is. Dat mensen dus minder grote leningen aangaan. Want je, je, je kunt niet alles meer aftrekken. Dus je hebt minder prikkel om je maximaal in de schulden te steken. Dus meer eigen vermogen gaan sparen. Het bouw sparen. Dat gaat in zwang komen. Uh, dus dan begin je met een ho uh, minder hoge lening. En dat is het probleem. Uh, de hoogte van het begin. Dat je daarna maar de helft nog overhoudt, geeft niet. Want dat is vrij risicoloos. De huizenprijzen dalen nooit met 50%. Nee. Nou ja... We zitten al op 25. Ja, maar 50, uh, veel, ik, ik durf niet veel te voorspellen, maar dat, uh, dat zullen we niet ja. meemaken. En de markt blijkt krap. Hè? we hebben nog altijd een tekort aan huizen. Dus. Precies. Zover zal het niet zakken. Uh, ja. Nu zei u net ook iets over die banken en uh, kredietverstrekkingen... die ja. dat volgens u uh, beter op gang moet gaan komen. U zegt dan, die banken hebben te grote buffers. Maar, maar moet dat niet? Er zijn toch ook internationale bankregels? Ja, dus die, die hoge kapitaalbuffers zijn heel hard nodig. Omdat we, ja, om, wat bij SNS is gebeurd, willen we natuurlijk nu, niet vaker zien. En het enige wat helpt is veel kapitaal. Maar uh, waar we vandaag over praten zijn de MKB-leningen. Uh, dat is een heel klein stukje van de totale kredietverlening. Kijk, grote bedrijven die hebben geen hulp nodig. Maar die MKB, dat is 5 tot 10 procent van de balans van banken... Mm -hmm. En, en dat is de nieuwe... banenmotor van Nederland hè, de MKB? Precies, precies. Um, uh, en we hebben allemaal mensen in onze familie en vriendenkring dat We weten dat als daar geen nieuwe leningen worden verstrekt, dan gaat het echt achteruit. Uh, grote bedrijven krimpen ook al in. En het voorstel is, van mijn kant, doen we voor dat kleine stukje van de balans... tijdelijk lagere kapitaalseis alleen voor de nieuwe leningen. Zodat de banken die te weinig kapitaal hebben, toch mkb-leningen kunnen blijven verstrekken. Ja. En dan ga je dus eigenlijk een maatregel nemen die tegen de conjunctuur ingaat. Dus te, in slechte tijden versoepel je het iets zodat het wel op gang blijft. Goed. Kredietverlening, dat is waar het om draait. Wat u betreft, Dirk ja. Schoemaker van de Duisberg School of Finance. Veel uh, succes bij die ronde tafelgesprekken vanochtend. En hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Tot ziens. Gaan we nog even naar ING. We hadden het er net al over natuurlijk. Maakte vanochtend de jaarcijfers bekend. Bijna 4 miljard euro winst. Maar er moeten wel 1400 banen verdwijnen bij de bank. Emanuel Geurts van Vakbond de Unie. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt dat nieuws helemaal als een verrassing voor u? Nou, het, um, het was al iets waar ik in 2011 eigenlijk ook al een klein beetje rekening mee hield. Um, maar toen bleef het slechts op 2700 staan. Ja, en uh, in november was er natuurlijk al groot banenverlies aangekondigd bij de verzekeringstak. Nu bij het bankbedrijf. Ja, dat zit, er, dat zit er dan in bij een bank die kleiner moet worden? Ja, het, uh, het is zo. Kennelijk uh, uh, hebben we een hoeveelheid bank nodig die uh, kleiner is. Dus uh, ik haak me even aan op de ING-slogan. Ja, maar betekent dat u ermee instemt? Nee hoor, daar ben ik helemaal niet uh, mee uh, aan het instemmen. Ik uh, constateer dat ING de bank kleiner wil maken. En dat daar uh, weer uh, een flink aantal mensen de dupe van worden. Ja. En dat dat uh, allerlei oorzaken kan hebben die in de markt liggen of, of ontwikkelingen in de ICT zijn. Dat is allemaal prima. Maar mij gaat het om weggelegenheid. En die weggelegenheid kan misschien ook wel eens een keer op een andere manier worden ingevuld in plaats van alleen maar de reductie. U vindt dat de bank te, na te weinig alternatieven zoekt? Ja, dat is precies wat ik zeg. Ik vind dat daar te gemakkelijk overheen wordt gestapt. Ik vind dat als, als het dan zo zou moeten zijn... dat er dan medewerkers weg moeten... dat dan de, zeg maar het gemak waarmee toch iedere keer weer... grote groepen medewerkers worden ontslagen dat die weeggelegenheid, eh, als dat dan uh, zou moeten, maar dan elders gevonden moet worden. Dus de, met grote ingrepen komt ook grote verantwoordelijkheid, vind ik. Gaat u er nog over praten? Want u kunt natuurlijk proberen nog die ontslagen te vermijden... of misschien via natuurlijk verloop dat toch te laten opvangen. Zit dat dan nog in? Nou, dat praten, dat doen we altijd, want we zijn uh, van overleg en van uh, zoeken naar oplossingen. Alleen is het zo dat je um, uh, afspraken gewoon moet maken over wat een hard resultaat moet zijn uh, om die weggelegenheid dan elders te vinden. En daar goede instrumenten voor te verzinnen om de, om de mensen, uh, als het dan niet meer bij ING kan, hetzij bij een ander financieel bedrijf, dan wel in een andere sector, op zijn uh, op of haar nieuwe plek te laten vinden. Emmanuel Guts van de Unie, de vakbond. Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Anouk Thijssen. Het, vlakblad, uh, het vakblad natuurlijk. Uh, de ingenieur schrijft over de problemen met de vira en trekt opmerkelijke conclusies. Zo zou de trein soms niet weten of hij voor of achteruit moet rijden... vanwege een programmeerfout in de boordcomputer. Volgens het blad gaat het nog zeker een jaar duren... voor de reiziger weer een rijdende vira zal zien. Bij de Amerikaanse nieuwswebsites volop aandacht... voor je jaarlijkse State of the Union... waarin de president zijn politieke koers voor het jaar uitzet. Volgens de website Politico hield Obama vannacht... voor het eerst in zijn presidentschap een klassieke ziek verhaal met bekende thema's van zijn democratische partij. Zo pleit Obama voor verhoging van het wettelijk minimumloon... strengere wapenwetten en een schoner milieu. Net als voorgaande jaren riep hij de Republikeinen op... om met hem samen te werken. Maar hij ging daar volgens Politico niet zo ver in als voorheen. afgelopen uren waren de Amerikaanse media... niet alleen in de ban van de State of the Union. A breaking news tonight a massive fire in the San Bernardino mountains but police say it's just too early to confirm if Christopher Dorner is dead. The cabin he held up in later burned to the ground tonight. People across Southern California hope his reign of terror is over. Ja, het leek het einde van de klopjacht op de ex-politieman Christopher Dorner. Worden er ook al over in deze uitzending? Hij wilde wraak nemen op zijn oud-collega's en enkele mensen schoot die daarbij dood. Een grote politiemacht had zich verzameld rond de skihut waar Doorner zich had verschanst. De hut is beschoten en volledig uitgebrand. Er waren berichten dat zijn lichaam was gevonden, maar de autoriteiten spreken dat tegen. Nederlandse kranten hebben het over de KLM. Gaat reizigers extra geld vragen als ze een koffer mee willen nemen? Meldde de Volkskrant en het AD. Alle reizigers binnen Europa betalen vanaf april 15 euro per koffer bij een online boeking. Wie aan de balie op Schiphol afrekent, betaalt 30 euro. En volgens de AD sluit de maatregel aan bij de trend om reizigers te laten betalen voor de extra service. Zo is het bij prijsvechters uh, al heel gebruikelijk om te betalen voor een maaltijd of voor extra beenruimte. Bij KLM kan dus straks gekozen worden voor wel of geen bagage. De Telegraaf meldt dat de Fiat een onderzoek is gestart bij het genationaliseerde SNS Reaal. Fiscale Opsporingsdienst wil weten of de voormalig directieleden van de bankverzekeraar fraude hebben gepleegd. Aanleiding is een intern onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling in de top van SNS Property Finance. Volgens het AD zijn duizenden militairen niet fit genoeg om op missie te kunnen. Vorig jaar zakten 3300 militairen voor de jaarlijkse conditietest. Sinds een paar jaar is het slagen voor de test een voorwaarde om uitgezonden te kunnen worden. Ja, voetballen doen ze pas morgen, maar volgens AT5 is de selectie van Steaua Boekarest al wel gezien op de wallen. Volgens de site besloten de Roemenen niet op het laatste moment naar Amsterdam te reizen. En daarom hebben ze nu ook wat tijd voor de leuke dingen, zoals het kijken naar de dames. En een Roemeense website zette zelfs een reeks foto's online van het uitstapje. De spelers zijn zeer herkenbaar in blauwe bodywarmers van hun club. Het blijft overigens allemaal heel erg netjes. Steauw Boekarest speelt morgen trouwens tegen Ajax in de Europa League. Anouk Thijssen, dankjewel. Na acht uur hoort u meer over het akkoord dat er bijna is... tussen minister Bloks en de oppositiepartijen. Blijft u luisteren. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om 7 uur in de Europa League. Voorzet. En daar prachtig zet. Wat een goal. Ajax, Theoa, Boekarest. Indraai de bal met de tweede paal. Bijstand, dan gaat hij erin. Ja. Zit erin. 2-1. En ook het en Amro Tennis-toernooi. NOS langs de lijn. Morgen om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ga naar Management Boek omdat ze alles hebben: 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Hoe zie jij de wereld voor je? Jij mag het zeggen. Wil je echt iets veranderen? Een verschil maken? Dan is het tijd om te gaan beleggen. Dat had je niet gedacht, hè? Volgens ons gaat beleggen niet alleen over geld verdienen... maar vooral over mensen die hun nek uitsteken. Die iets willen veranderen in de wereld. De vraag aan jou is dus, wat wil je veranderen? Laat het ons weten op watwiljeveranderen.nl. Dan vertellen wij je hoe je met beleggen echt iets in beweging kunt zetten. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank. Geniet van onze award-winning service in Business en First Class van de Emirates A380. Boek voor vertrek een gratis privéchauffeur. Ontspan in de onboard lounge of de First Class shower spa. Vlieg Business Class naar Dubai vanaf 2911 euro. Bekijk alle bestemmingen en voorwaarden en boek direct op Emirates.nl. Fly Emirates. Hello Tomorrow. Dit is Radio 1.